zien we al een jaar vertraagd zijn uh, bij de Raad van State, maar het zou in 2013. Maar ook dan is wel de vraag, wat doe je in die tussentijd? Laat je alles zoals het is of ga je daar actief als gemeente in optreden en wat doe je aan je imago? Dus daar, daar kun je een aantal activiteiten in ondernemen, dat wil ik alleen nog, uh, nog meegeven. Er staan een aantal kleine dingen bovenaan die je kunt doen en die soms ook al gebeurd zijn... He, bijvoorbeeld uh, die, die zandsculpturen op de middenboulevard, dat trekt toch publiek en dat geeft ook in de landen de trekt aandacht op Zandvoort. Uh, Fitnesstoestellen is een idee en uh, kunst in de openbare ruimte zou je kunnen doen. En daaronder staat een wat groter idee, uh, een, een, een theater, een tijdelijk theater zou je kunnen plaatsen, bijvoorbeeld op het Badhuisplein. Uh, waardoor je ook de aandacht weer naar het gebied trekt en wat ontwikkelaars kan interesseren. Dit was het. Dank u wel voor deze presentatie. Voor ik naar de gemeente ga, gaat, ga ik eerst vragen op de tribune of daar mensen zijn uh, die vragen hebben. Ja, het is uw naam. Gaat u gang. U kunt uh, bij de microfoon. Misschien dat u ook nog even in de microfoon uw naam kan ja. zeggen naam is dus Weilers van dat hotel rechts daar naast het witte ja. gebouw. <laughs> um, waar, waar staat GRECS precies voor? Een berekeningswijze maar. grond x exploitatie oh, dat is alles. GREX staat voor grondexploitatie, ja. raming, excuus. En PNC-cyclus? Planning en controlecyclus. Oké, okay, dat klopt dan ook. <lacht> um, wat ja, nou af en toe veranderen ze de termen en dan uh, moet je even gaan nadenken. Dan kun je het ook vragen natuurlijk. Um, de oude volumes, zoals die vroeger op de boulevard stonden, hebben die nu nog enig recht? Ik bedoel hiermee, omdat um, het mogelijk is dat je bij bouwwerken. Volumes die op één plek hebben gestaan... op een andere plek kunt terugbouwen... mits het maar binnen een bepaald gebied blijft. Zoals vroeg het uh, Bouwershotel, Die volumes, hebben die nu nog recht? Gaat u verder met andere vragen? Ik kan zo dat is hem. Dank u wel. Misschien dat mevrouw uh, Weng... moet uh, echt op kan antwoorden. Nou, ik begrijp eerlijk gezegd... uw vraag niet helemaal goed. Uh. Als ik het goed begrepen heb in uh, al, die, uh, al die regeltjes die er zijn, als uh, meerdere bouwvolumes zijn en als je één bouwvolume minder maakt, dan zou je binnen een bepaald gebied op de, uh, weet je, uh, de beschermingszone zou je een ander gebouw wat groter kunnen maken. En nu hebben de gebouwen gestaan die er nu niet meer staan en in hoeverre hebben die volumes nog... ...iets te zeggen over deze periode. hoe Nou, nee hoor, 88, 80, toen stond Bouw is er nog. Er staat nu een casino. Ja, dus er was meer volume vroeger. Nee? Nee? Kunt u het misschien nou. nog concreter maken, waardoor ik het uh, begrijp? Oké, okay, nou, sorry? Het antwoord is gewoon nee, wat er niet meer is, is er niet meer. Dat ga je niet terughalen in de tijd. Want dan zou je kunnen zeggen: Nou, we hadden die grandeur. Met die hele, dan vegen we het hele gebied plat. En dan zetten we al die oude mooie grote gebouwen daar weer terug. Nee, zo werkt het niet natuurlijk. Nee, oké. Okay. Nou ja, dat nee, nee, is nee, nee, nooit in de regelgeving. Maar het is nog niet duidelijk. Bij mij wel. Ja, dat is duidelijk. Maar daar is het nog niet duidelijk. Ja, wel duidelijk. Als, als dat uw vraag was, of, of de ouders die ja, nee, vroeger ik, stonden, of op dat nu nog, nee, dat zit inderdaad niet meer in deze planvorming. Nee, oké. Okay. Ja. Dank u wel, dan ga ik naar de gemeenteraad. mag het woord geven? Voorzitter, ik hoef niet als eerste, maar even vooraf. Ja? Um, de koppeling, uh, dat maakte mevrouw Lente ook al met de, de, het, het beeldkwaliteitsteam. dat komt ook in de ruimte kwaliteit naar voren. Uh, hoe ver uh, mogen we dat in deze vragenronde betrekken? Hoe ver mogen wij daarover praten? Ja, dat is een helemaal mooie. Ja. Uh, als u uh, bedoelt dat, of u over de inhoud van, de, van wat we toen hebben besproken als, uh, als, als gemeenteraad met het beter kwaliteitsteam, uh, wat daar aan de orde is geweest, dan kunnen we daar nu niet over praten. Klaar, meneer Aijer. Ja, voorzitter, ik heb het uh, tot mij genomen, het, uh, het hele plan. En er zitten natuurlijk een aantal risico's, zitten daar opgenoemd, opgesomd? Dan heb ik even staan, uh, staan afvinken van wat er nou een risico is voor de, voor de gemeente um, Ja, Er worden drie grote risico's worden genoemd. En er worden maar twee kleine risico's genoemd. Dus het hele plan wordt uh, afgewezen. Nou, ik heb het hele verslag van de Raad van State gelezen. Ja, die kans is er wel hoor, maar goed, dat wordt dan als een klein risico gezien en dat er geen subsidie voor de projectkosten wordt gegeven. Maar er zijn dus dertien risico's aanwezig van dingen die niet kunnen doorgaan, zoals het nu hier wordt gepresenteerd. En dan zie ik ook weer een foto van het Palace Hotel met een gat erin. Ja, weer zo'n gebouw die gezaagd wordt, maar die lift zit in het midden. Dus ja, hoe gaan ze dat dan doen? Dat... Ik vind het dan zo'n foto die er niet in thuis hoort. Want het is gewoon niet realistisch. Dat wil ik even aangeven. Dank u wel. Meneer Boudweer Wilson. Gaat de gang. Dank u voorzitter. Voorzitter, ik vind dat er vanavond uh, zoveel informatie in korte tijd op ons, op ons is afgekomen. Dat ik van mening ben dat je daar nu niet adequaat op al die dingen die daar eventueel mee aan de orde zijn kunt reageren. Maar er zijn wel een paar dingen waar ik iets aan wil vragen. Omdat het namelijk... ...met uh, zaken te maken heeft die, uh, die misschien ook wel meteen toe, toe te lichten zijn. Er is bijvoorbeeld in het betoog gesteld... ...op een gegeven moment dat de gemeente die wil of kan niet wachten tot 2015... ...en wil intussen iets gaan beginnen en dat wil men dan samen met de provincie doen waar het de kustveiligheid betreft... maar misschien heeft het ook op andere ding, dingen betrekking, dat, dat weet ik niet. Uh, ik zou graag willen weten waar die, uh, waar die dadendrang uh, van, vandaan komt... Uh, en wat zeg maar, het uh, element is om uh, um tot die dadendrang uh, te, te komen. Dan is het zo dat wij ten aanzien van uh, de, de voortgang van het project... nadat de uh, uitspraak van de Raad van State daar is in juli een, een, een afspraak hebben gemaakt... dat wij direct daarna gaan herbezinnen met de Raad... Uh, op het bestemmingsplan, de planning en de uitvoering van het project... Uh, zoals onder andere beschreven in ontwikkelstrategie... en, um, het, en over het zo efficiënt en flexibel mogelijk inzetten... van de projectorganisatie. Daarnaast zouden we ook gaan praten... en dat is misschien ook de reden dat de wethouder zei... wij gaan nu niet over de suggesties van het beeldkwaliteitsteam Spreken, maar we hebben toen ook afgesproken dat we met name die overweging op dat moment dan zouden meenemen. Nou, dat zijn nogal wat zaken die wat mij betreft eh, eerst goed aan de orde kunnen komen op het moment dat die uitspraak van de Raad van State er is. En daarom vind ik het goed dat wij allerlei dingen weten. En dan kunnen we misschien vooruitlopend op die uitspraak alvast in nadere informatie vragen enzovoort. Maar eigenlijk was fundamenteel altijd naar mijn idee over, het, over verder te, te praten als die, eh, als die uitspraak er is. Uh, dan is mij iets erg opgevallen in de presentatie en het heeft te maken met de, uh, de, de, de zone waar zeg maar sprake is van een um, uh, kustverdediging, een kustbeschermingszone. Voorheen, en ik heb het nog even nagekeken ben dan dat ik mijn laptopje heb meegenomen, waren wij in de, in de verbeelding niet anders dan van het volgende feit op de hoogte, namelijk dat die beschermingszone, waar het betreft het watertorengebied, noem ik het maar even zeg maar net tot aan het gebied liep wat begrensd wordt door de Torberkenstraat als ik nu kijk in deze presentatie wat er staat, dan zie ik ineens dat het totale watertorengebied mee is genomen in die beschermingszone, en dat is wat mij betreft een nieuw feit, en ik wil graag weten waar, op, waar, waarvan dat uh, uh, zo is gekomen um, dat zijn even de vragen die ik op dit moment wilde stellen. Dank u wel, voorzitter. De heer Sombergen. Ja, voorzitter, ik had een, uh, een korte vraag... en een informatie als u uh, dat... Ik zal beginnen met een korte vraag. Um, in, dit, uh, in de presentatie is gesproken over strandverbreding. Daar heb ik iets van gehoord. Um, nu uh, vraag ik mij af... Uh, als we het hebben over strandverbreding... Waar praten we dan over? Praten we dan over 50 meter? Praten we dan over een kilometer? Kunt u daar misschien iets over zeggen? En uh, met betrekking tot de informatie, even het volgende. Ik kijk even naar de heer Kuiken. In 1980, in 1980 uh, hebben wij uh, ge ons gebogen, trouwens het hele, het hele dorp, ernaar, over de structuurvisie. Uh, en truc, uh, structuurschets en daar kwam ook al iets uh, naar voren met betrekking tot de middenboulevard et cetera en waarom zeg ik dat nou omdat in een sheet uh, naar voren kwam alleen ga je snel en samen uh, kom je verder en uh, wil ik alleen maar even informeren dat u dan wel een hele lange adem moet hebben, want ik praat inmiddels over 30 jaar dank u wel, Heer de rode, gaat er gaan Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, misschien ligt het aan mij. Ik ging hier, uh, het is geen verwijt, of ik ging hier verwachtingsvol naartoe. Ik denk, we krijgen een overzicht van waar we staan. En um, nou ja, dat, dat, dat, dat beeld, wat, of de verwachting die ik had, is niet helemaal uitgekomen. Um, dat vind ik jammer op de eerste plaats. Ik, ik had er toch iets, ook die projectupdate, graag met elkaar, uh, toch hier met elkaar willen bespreken. Ik hoop dat we dat op een ander moment nog kunnen doen. Um, het is nog goed dat ik jou in het begin gevraagd heb over die uh, uh, presentaties van de Dreamteam. Want daar had ik toch nog wat dingen over. Maar goed. Um, even, ik heb een aantal dingen opgeschreven. Um, kijk, ik had graag, uh, waar staan we nu? Ook oh, uh, gezien, wat doen we op dit moment concreet aan de middenboulevard en wat gebeurt er? Wachten we nou met z'n allen op de Raad van State? Is dat het wat we aan het doen zijn? Dan is dat wel dan voor wat we, als dat het is, dan geven we daar wel heel veel geld aan uit. Um, dan hebben we gevraagd in de begroting, want dat, dat is ook he, bij de begroting zat een vraag over uh, de, de, wat we volgend jaar gaan doen. En dat we in november dus een hele presentatie zouden kijken. Dus niet alleen over de risico's, vandaar dat ik ook met, die, met een andere verwachting nu kwam. Um, u heeft het over um, ja, de kustontwikkeling. Ik kan me herinneren dat hier de Delta-commissaris... geweest is. Volgens mij was dat nog met meneer... de laatste kunstje van meneer Bierman... was dat hier, volgens mij. En, en ja, wat, wat, wat... is daar nu verder van terecht? U, u, u gaat weer in gesprek, u bent weer in gesprek. Maar hoe, dat is toch al bijna... 2,5 jaar geleden, denk ik. Hoe, hoe, hoe strookt dat? Want dat zou ook een vorm van een, het... beroemde vliegwiel-effect hebben... op de, het hele gebied. En ja, dat is uh, van... ...natuurlijk van belang om het gebied verder te krijgen. Dan het andere, u, u geeft het als risico aan en, en ja, ik begin me soms wel eens hard op af te vragen van ja heel stilletjes probeer ik dat hier te zeggen, gaan we hier, gaan we hier wel mee verder. Um, de ru ruimtelijke kwaliteit, u geeft aan de investering in de openbare ruimte, die gedaan moeten worden binnen afzienbare tijd om Zandvoort als hotspot te houden... Nou, ik, ik hoop dat dat, dat, ja, dat dat in samenspraak met de wethouder toerisme en uh, de wethouder openbare ruimte, dat daar iets moois van komt. En dat we hier ook met dit plan, uh, ja, misschien hier en daar wat moeten afsnijden, wat we niet gaan doen. Maar dat het gebied mooier wordt. Ik denk dat dat, uh, ja, en dat dat niet gebeurt bijvoorbeeld, dat dat, het is met het zandsculpturen wat we nu aan het doen zijn, dat dat, dat, dat iets heel anders is. Naar mij, dat, dat dat meer een evenement is, in plaats van... Uh, ja, het opknappen van de middenboedelvaart. Uh, dan, u had op een gegeven moment één dia over te amolveren. En dan uh, wil ik graag, het uh, uh, uh, uh, uh, stond bij één sheet. En dan zou ik graag willen, wat bedoelt u dan met te amolveren? Van welke gebiedsdelen? Dank u. Dank u wel. De heer Van Deurzen. Ja, dank u meneer de voorzitter. Uh, nou, de uh, heer Van zegt, we hadden graag willen weten waar we staan. Ik denk dat we een heel goed antwoord hebben gekregen. Uh, we moeten wachten, denk ik. Uh, er zijn zoveel risico's en zoveel dingen onzeker. En bouwen doe je nooit op los zand. Dat doe je als je wat vastigheid hebt. Dus het wachten dat je een aantal zaken hebt, zekerheid, zoals een uh, uitspraak van de Raad van State. Dat lijkt me terecht. Uh, die kustverdediging 2015. Het is nogal... Maar het klinkt ver weg, maar de beslissing die eruit rolt, is ook nogal dominant. Die is van heel grote invloed voor zandvoort. Ik hoor al, dan gaan wij wat zand suppleren, meebetalen. Nou, dat is een eenmalige kostenpost. En we zitten al zo lekker in onze middelen. Eh, maar misschien moet je dat dan op een gegeven moment voor de jaren blijven doen. Door eenmalige uitgaven. Nou, dat is misschien te overzien. Maar als je dan gaat suppleren... En ...de kustverdediging komt iets anders uit het Rijk... ...dan moet je dit voor jaren gaan financieren. Het zijn nogal risico's. Dus als je daar gaat bouwen... ...maar ik zou zeggen 2015 zekerheid... ...is het helemaal niet zo extreem. Meneer Zandberg plaatst een hele leuke opmerking. We hebben de structuurschets gemaakt in 1980. We zijn 31 jaar verder... ...en nu willen we heel gauw gaan bouwen... ...maar we weten nog niet waar de kustlijn is. Ja, het klinkt niet dat wij er wat aan kunnen doen hoor. Er zijn ook externe factoren waar je mee te maken hebt. Maar om nu een voorschotje te gaan nemen... ...die gewoon zeg maar 100 jaar mee moet... ...terwijl je er nog, zeg maar nog 3 jaar op moet wachten... ...ja, voordat je dit soort grote investeringen gaat doen... ...grote plannen gaat maken... ...zorg dan dat je weet hoe de omgeving eruit ziet... ...wat wel mag en wat niet mag... We praten over 31 jaar. Nou, dan kan die twee jaar er ook nog wat bij. Dan doe je in één keer een goede investering. Dat wil ik er even bij zeggen. Dat ik heb niet zo heel veel haast. om met onzekerheden door te gaan met de Middelbolle Graag in één keer een goede investering. Dank nou, wel. Mevrouw. mevrouw Verweij gaat u gewoon. Ja, dank u voorzitter. Um, ik heb uh, een aantal vragen eigenlijk nog rondom het convenant en die subsidievoorwaarden. Um, er wordt gezegd van nou er moet een projectteam opgestart worden en ja, Mijn vraag is eigenlijk wie zit er in dat projectteam en wat, wat is de taak van dat uh, projectteam. En ook ben ik heel erg benieuwd naar uh, de relatie tussen het convenant en de afspraken die daar zijn gemaakt. En de risico's, eigenlijk al de risico's die in die presentatie uh, gezet, geschetst, zijn, geschetst zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van het bestemmingsplan. En eigenlijk geldt hetzelfde voor de subsidievoorwaarden. Hè? Kunnen wij met al die onzekerheden wel voldoen aan die subsidievoorwaarden? Met andere woorden zijn er ook concrete risico's voor die uiteindelijke nou ja, 5 miljoen. En dan eh, wil ik eigenlijk ook voor een deel aansluiten bij wat de heer Draaier eh, zojuist al gaf. Ik vind het wel moeilijk om sommige risico's op waarde eh, te schatten. Want een risico is volgens mij de kans maal het effect. En dan wordt er soms gezegd groot, soms wordt er gezegd klein. En heel vaak wordt er gezegd aanwezig. Maar dan, dan kan ik helemaal niet goed... Duiden zeg maar of dat of, ja, of het groot is of klein is, en, en wat dus echt het risico is. En ja, ten aanzien van uh, ja, de benoeming van de risico's, bij sommigen denk ik wel, ja, dat is niet specifiek Middenboulevard, dat geldt voor geheel Zandvoort, bijvoorbeeld dat mensen struikelen over stoeptegels. Dus dan vraag ik me af, ja, waarom dat specifiek meegenomen moet worden hier. Dank u wel, de heer Simons, gaat u gang. Dank u, voorzitter. Uh, ik heb één punt, want er zijn er veel dingen gezegd, natuurlijk uh, kustontwikkeling. Uh, ik heb het juist al 2015 gehoord, maar uh, ik heb ook uh, gehoord het, uh, het punt van uh, proberen de andere partijen die daar ook uh, over moeten beslissen, Rijkswaterstaat, uh, Binnenlandse Zaken, Rijkswaterstaat of welke partij dan ook, uh, dat die. ...misschien aangespoord kunnen worden in verband met plannen die voorliggen. Eh, welk gedeelte van de middenboulevard je ook daarvoor zou trekken om te ontwikkelen. Of dat nou in het noordelijke of in het zuidelijke gebied is, dat is dan even een vraag. Maar wat zijn de vooruitzichten eh, om dat eerder te doen? Want het lijkt mij dat als je niet ondergronds kan parkeren dat eigenlijk die ontwikkeling van alle punten die voorliggen minder goed mogelijk is, want dat blijft ook uit de grondexploitatie van het middenboulevardgebied uh, met andere woorden waar hebben we het over als dat niet kan dank u wel gewoon ja goed, goed ja dank u voorzitter uh, uh, ik heb eigenlijk, eigenlijk naar wat de heer Deurzen ook zei, ik vraag me af van waar die haast die we op dit moment hebben. Aangezien het Rijk in 2015 over de kustverdediging interventies wil gaan doen. En dan, als dat het geval is, dan kan het Rijk deels mee gaan betalen. In de huidige economische tijd en de huizenmarkt zijn veel projectontwikkelaars terughoudend om hier in te stappen. Zijn er gesprekken met een ontwikkelaar of met meerdere? En hoe erg is het om van het bestemmingsplan af te wijken wanneer de kwaliteit beter wordt? Wanneer je dit goed wil doen, moet je niet alleen een beeldkwaliteitsteam zijn werk laten doen, maar je zou een soort ontwikkelingsmaatschappij moeten gaan oprichten met verschillende ontwikkelaars en de gemeente. En ik heb ook nog een belangrijke vraag. Is het ambtelijk apparaat van Zandvoort wel geschikt om dit alleen te trekken? Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder of mevrouw, Lin mevrouw Linten. Dat ja, even een korte pauze. Nou, het kan ook, um, er zijn diverse vragen gesteld uh, waarvan ik denk dat mevrouw uh, Lenten beter in staat is om die uh, te beantwoorden. Um, ik wil toch even het algemeenheid wel even zeggen, want er werd toch aangegeven van, um, dat het jammer is dat um, uh, niet heel duidelijk was wat, wat zeg maar, de strekking van deze avond uh, zou zijn. Daarbij wil ik toch even opmerken dat um, juist om uh, u wat beter uh, in staat te stellen van wat we vanavond uh, wilden en beoogden, hebben we al voor het weekend de presentatie ter beschikking gescheld. Uh, zodat u zich al wat beter kon voorbereiden op wat de intentie was van, van dit onderdeel uh, van de avond. Um, ik vind het jammer dat het dan niet op deze manier bij iedereen uh, duidelijk is geworden dat die presentatie al... Uh, al bekend was, dan hadden we misschien een aantal vragen uh, overbodig ge geweest. Um, er zijn, uh, denk ik, een heleboel uh, vragen gesteld waarvan ik al zei dat mevrouw Lente niet beter in staat is om die, die te beantwoorden dan ik. Mocht er nog wat overblijven, zou ik het graag uh, doen. Nu um... ja, is over. Uh, de eerste, heb ik, die heb ik heb genoteerd, gaat over eigenlijk meer een algemene vraag over... De, als er zoveel risico's zijn, waar zijn we dan mee bezig? Uh, het idee hierachter is niet om uh, ons allemaal heel erg uh, zorgelijk naar huis te laten gaan... want er zijn zoveel risico's. Uh, ik denk dat iedereen wel weet dat er met zo'n groot project heel veel risico's gemoeid zijn. En het zou zonde zijn als je die niet in beeld brengt... waardoor je daar ook niet vooruit op kunt anticiperen. Dus het doel hiervan is juist om te gaan nadenken... ...over als deze risico's zich gaan voordoen. Want ze zullen zich ook niet allemaal tegelijk voordoen. Sommigen zullen ze zich niet voordoen. Uh, maar we kunnen daar wel op anticiperen. En ook keuzes in maken van waar hechten wij nou het meeste waarde aan. Je kunt daar prioriteringen in aanstellen. En wellicht daardoor, door de, het besluit dat is genomen over de ontwikkelstrategie... Uh, ...daar verschuivingen in, uh, in uh, vragen. Um, de volgende... De vraag die ik heb staan is de zone van de kustbescherming, watertoren. Dat is dat plaatje wat, wat hier ook nog in beeld is. Uh, het hele, uh, als ik even kijk naar, naar de noordlijn, dus aan de kant van de, van de zee, uh, op dit plaatje, de rode lijn van het plangebied. Uh, en de zuidlijn, dat totale gebied, dat is de legger. Dat hebben we al een keer uh, uitgelegd, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is. Je ziet een soort visgraad die, uh, die over het gebied heen loopt. Uh, bij het Badhuisplein en het Pellersplein. Dat is de visgraad die loopt uh, zeg maar naar rechts. Dat is de, heet de kernzone. En de zone ten zuiden daarvan, dus waar het Watertorenplein onderdeel in, uh, van uitmaakt. Daar loopt de visgraad naar links. En dat is de beschermingszone. De beschermingszone heeft, iets, mindere, uh, heeft iets minder restricties... Uh, dan de kernzone, maar in beide gevallen mag je niet onder de grond op dit moment. Uh... Bij interruptie, voorzitter. Gaat er gewoon. Ik begrijp de uitleg. Uh, ik begrijp alleen niet dat dan die uh, pijlen naar links ophouden bij het dorp. Is dat dan een onbeschermd gebied? Ja. Nee, het geeft het plantgebied aan. Dus het gaat er alleen om waar het het plantgebied raakt. De volgende vraag die ik zie staan is, gaat over de, de strandverbreding. Waar hebben we het dan over en hoe lang zou dat dan uh, moeten zijn? Uh, er is een onderzoek gedaan uh, door de provincie naar een maximale behoefte voor een uh, strand, een kust. En dat heeft dan te maken met de recreatie. Die zou zijn uh, 90 meter. Uh, er is toen onderzocht wat er al ligt uh, en daaruit bleek, dus het, het zand wat daar al ligt, voor de kust, bleek dat er al veel meer licht dan wij dachten. Dan niet alleen wij dachten, maar dan ook dat het rijk dacht. Dus dat was een grote verrassing tijdens het onderzoek voor de MKB. Uh, dus dat zou betekenen dat alleen door het handhaven van wat er ligt... dat we al een heel eind kunnen komen. In de zin van, als wij zand zeewaarts toevoegen... waarvan het dus al een heel groot deel ligt... dan zou, dat is de theorie op dit moment... zou die hele leg kunnen opschuiven zeewaarts... ...waardoor je dus dat stuk van het Watertorenplein speelt. Dat is het uitgangspunt van die MKBA ...en dat is ook het uitgangspunt van de bestuurlijke discussie die daar uh, omheen speelt. Even kijken, volgende vraag. Uh, ik had ook gehoord dat uh, verwachtingen van deze presentatie misschien niet helemaal zijn uitgekomen... Ik denk dat er enorm veel te vertellen valt over dit project en ook nog enorm veel uh, keuzes te maken zijn. Dus dat is ook ontzettend moeilijk om dat in één avond uh, voor het voetlicht te brengen. Er is nu dus ook een selectie gemaakt eigenlijk in meer op hoofddossiers kijken. Kijk alleen even naar de risico's op dit moment. Um, maar ja, daar hoort nog een vervolg bij. Uh, en ik denk ook dat daar er wellicht een aantal bijeenkomsten... Uh, uh, ...bij zullen horen om daar nog een verdieping in, uh, in te maken. We hebben al gezien dat we bijvoorbeeld nu alleen over de watertoren praten al uh, erg lang duurt. Zou je dat per deelgebied doen, dan, uh, dan ben je al meer dan een avond uh, kwijt. Uh, wachten we op de uitspraak van de Raad van State? En uh, zo ja, waar zijn we dan nu mee bezig? Ja, we wachten op de Raad van State natuurlijk voor uh, uitspraak over het bestemmingsplan. Is die onherroepelijk en kunnen we dus gaan starten met ontwerpen? Daar moeten we op wachten en ook kunnen we starten met het maken van ruimtelijke kaders. Dat zijn twee aspecten waar we absoluut op moeten wachten. Maar er zijn ook een heleboel dingen die wel door kunnen gaan en die dus nu ook doorlopen. Uh, bijvoorbeeld de onderhandelingen over de erfwacht, uh, de kustontwikkeling, want daar hoeven we ook niet te wachten. Dat willen we sowieso. Uh, de, de gesprekken met Noord-Holland, het convenant dat is getekend... dat zijn een paar voorbeelden van zaken die wel gewoon door kunnen lopen. Allemaal uitgaande van de ontwikkelstrategie. Dus daarna, wordt, daar, volgens die ontwikkelstrategie, wordt op dit moment gehandeld. Uh, delta commissaris is hier geweest, werd net gezegd, 2009... op van de heer Bierman. Uh, en wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Uh, er is stuurlijk overleg... ...geweest regelmatig. Daar zijn verschillende tendensen in geweest. Uh, het, is, het is ook een lang verhaal, maar even heel kort. Uh, we stonden op het hoogwaterbeschermingsprogramma... ...dat betekende dat we een zwakke schakel waren. Het was in 2008. Waardoor we dus dan ook konden meelichten, net als Noordwijk als voorbeeld... ...met een investering en een enorme impuls. Daar hadden we ook op gerekend Daar vielen we van af... ...omdat er een nieuwe toets kwam... Uh, toen is gezegd uh, vanuit de gemeente in samenwerking met de provincie richting Rijk. van Er zijn bepaalde verwachtingen gewekt. Wij hebben dit ook al naar buiten gecommuniceerd. Hoe kunnen we hier samen toch uitkomen? Dat heeft ongeveer een jaar geduurd uh, om, om daar met elkaar over in gesprek te zijn. Uh, wat heeft geresulteerd in dat Rijnland op een gegeven moment een duidelijke stelling heeft genomen. Het Hoogheemraadschap Rijnland. En heeft gezegd uh, wij zien vanuit veiligheid nu geen urgentie. Dus wij... ...gaan nu niet actief iets doen in Zandvoort. Maar, dat was de kanttekening... ...als de provincie en de gemeente samen er wel uit kunnen komen... ...namelijk dat zij een tijdelijke oplossing kunnen vinden... ...die niet de rijks, uh, het Rijksbeleid niet schaadt... ...dan willen wij wel meedenken. Dus daar zijn we toen vervolgens mee verder gegaan. En uh, dat heeft geresulteerd in de quickscan en de kosten-baten-analyse. Daar is vervolgens begin dit jaar een eerste bestuurlijk overleg over geweest. Van als die maatschappelijke de analyse er dan is, wat gaan we daar dan mee doen? Dat was niet meer alleen met Rijnland en met de provincie, noord Holland, maar dat was ook... En dat is, een, dat is nieuw dit jaar. Dat is ook met een nieuwe gesprekspartner, directie-generaal Water. En zij zijn eigenlijk uh, veel meer bereid om op beleidsniveau mee te denken over... Uh, ook tijdelijke ontwikkelingen in Zandvoort. Ook als pilot, want zij zijn nog steeds in dat proces aan het nadenken over de hele kustlijn, kan dit verhaal in Zandvoort hun ook helpen uh, om, om uh, proactief te kijken... Van wat kunnen we op korte termijn ook gaan doen. Zij willen dus ook niet alleen wachten op die lange termijn. Dus dat ziet er op zich positief uit, maar ja, goed, je weet natuurlijk nooit waar het op uitloopt. Maar in dat bestuurlijk overleg begin dit jaar is wel aangegeven dat al die bestuurders die aan tafel zaten, bereid waren om over die korte termijn optie mee te denken. Dus dat was de vorige stand van zaken. En dan volgt nu het tweede overleg op 11 november, waarin dan de intentie zou moeten worden uitgesproken... dat we nu op basis van die uitkomsten van die MKBA, want die was er toen nog niet, inderdaad een vervolgstap gaan nemen. En dat zouden moeten zijn we gaan onderhandelen over uh, de prijs en wie, wat, wie welke verantwoordelijkheid daarin moet nemen. wat te amolveren. Uh, dat was ook een vraag. Wat betekent dat? Klopt dat? Nee, niet wat. Dat snap ik wel wat het betekent. Maar wat... Wel, wat is het concreet? Ja. Het uh, concreet waar ik naar kan verwijzen is de nota herontwikkeling en verwerving. In, uh, in die nota zit een bijlage... waar concreet wordt gemaakt... Uh, welke panden... Uh, wij in de... ...in de gebiedsontwikkeling uh, willen verwerven. Dus waardoor... Uh... Dat is eigenlijk concreet het antwoord. Kust 2015 uh, van het Rijk. Uh, even kijken... Daar hangen dus risico's omheen. Uh, kunnen we dan niet beter wachten tot 2015 voordat we verder gaan? Ja, ik heb dat net al even aangegeven. Juist het Rijk is ook bereid om mee te denken over die korte termijn optie. Omdat ze de urgentie van Zandvoort begrijpen. Dat ze begrijpen dat wij uh, juist ook bijvoorbeeld omdat die erfpacht in 2013 aflopen. En wij in 2013 dus ook aan de slag willen. En zouden kunnen als dit verhaal uh, duidelijk wordt... Uh, en daar bestaat dus een kans als wij die strandverbreding gaan handhaven, CQ nog iets meer versterken. Dan is er een kans dat wij dat Watertorenplein vrij spelen en dat wij ook kunnen starten met ontwerpen. Dus ook op dat niveau uh, wordt dat onderkend. Even een kleine interruptie. Ik vroeg net niet alleen de distanse politie, maar moet je dat ook voor in lengte van jaren dan blijven mee financieren? Want daar zit mijn grote angst eigenlijk in. Ja, dat, dat, dat is onderdeel van, uh, van de discussie die gevoerd moet worden met het Rijk. Dat deel wat er dus al uh, ligt, uh, is dat iets wat het Rijk toch al zou handhaven. Die vraag ligt nu nog voor, want ze ook bezig zijn met het vaststellen van de nieuwe basiskustlijn. Als dat zo is, dan zou dat onderhoud natuurlijk voor een deel voor het Rijk zijn. Maar het kan zijn dat er nog een stukje extra is wat wij willen toevoegen, waarvoor dan inderdaad uh, de kosten voor een deel bij de gemeente komen te liggen. Maar voor de rest uh, is voor iemand run. Er is nog discussie over. ik u zeggen? Even kijken. confinant werd genoemd met de provincie, uh, projectteam. Er is nog geen projectteam opgericht. Uh, dat wilden, wilden wij vanuit de gemeente en dat hebben we ook nadrukkelijk als voorwaarde gesteld. Pas doen als de middelen binnen zijn, want we hebben nu gewoon dat niet voorzien in onze begroting. Um, dus als die middelen van de provincie binnen zijn, dan kunnen we een projectteam oprichten. En dat zou zijn iemand van de gemeente. Uh, de gedachte is dat dat um, de adviseur is die wij op dit moment ook al in het project. Uh, de adviseur gebiedsontwikkeling. Uh, die kan dan dus op kosten van uh, die middelen die er beschikbaar zijn gesteld uh, dat gaan doen. Daarnaast natuurlijk iemand van de provincie. En we willen daar uh, ook graag iemand bij van de NS. zijn we ook al over in gesprek, maar die zou dan in dat projectteam deel kunnen gaan nemen. En een wens is ook om Amsterdam daarin te betrekken. Ja, subsidievoorwaarden heb ik volgens mij wat over gezegd. Er bestaat natuurlijk altijd de kans aan het eind van 2012 dat om wat voor reden dan ook wij er niet uitkomen. En ja, dan lopen we risico dat die 5 miljoen ook niet beschikbaar komt. Ik nog even te kijken of ik iets vergeten ben. Want volgens mij heb ik met betrekking veel vragen gingen over kust. En daar heb ik volgens mij het meest over gezegd. Adwikkelaars... Meneer De Vries, ik had nog specifiek twee vragen die ik, waar ik geen antwoord heb opgekregen. Dat is de eerste, is ons ambtelijk apparaat geschikt om dit allemaal te kunnen gaan doen? En als tweede, is er al sprake van een ontwikkelingsmaatschappij? Niet een projectie, maar een ontwikkelingsmaatschappij. Ja, um, nee, er wordt op dit moment uh, alleen gepraat met eigenaren in het gebied. Dus uh, we hebben over eigenaren op het Patrotsplein... Uh, eigenaren van de Watertoren of een hotel-eigenaar in het Pellesgebied. Uh, er zijn geen andere ontwikkelaars op dit moment waarmee gesproken wordt. En met betrekking tot ambtelijk apparaat, want dan komt het meer makkelijker dat ik uh, die vraag beantwoord. Um, het ambtelijk apparaat uh, is in staat om de, uh, twee deelprojecten tegelijkertijd uh, uit te voeren. Dat is ook aangegeven ook in de, de ontwikkelstrategie. Daar hebben ze de capaciteit voor en op het moment dat er uh, specifiek extra kennis nodig is, dan kunnen wij die inschakelen. Gaat u van, uh, bij interruptie gaat u het dan doen bij uh, zeg maar gemeentes hier in de omgeving? Wij halen de kennis daar waar nodig. Dank u wel, uh, houden. Is iedereen uh, tot nu toe uh, voldoende beantwoord? Dan, uh, mevrouw Verwij, de laatste nog. Ja, ik heb eigenlijk een uh, aanvullende vraag naar aanleiding van deze avond. En ook um, ja, dat nogmaals eigenlijk boven tafel is gekomen dat die uitspraak van de Raad van State uh, zo belangrijk is. En ik wilde de wethouder um, verzoeken eigenlijk om kort na de uitspraak van de Raad van State, wanneer die ook mogen zijn, um, misschien nog een voorlichtingsbijeenkomst uh, te plannen over eigenlijk uh, ja, wat die uitspraak precies inhoudt. En ook dan een concrete koppeling eigenlijk uh, aan de gevolgen daar van? Wethouder? Meneer Kramer? Een vraag en het is met betrekking tot het risico van uh, de uitspraak van de Raad van Staten. Stel, zij uh, wijzen het plan af of er moeten wijzigingen komen? In welke periode moet er dan een nieuw bestemmingsplan komen? En is het niet wijs om, zeg maar, uh, we hebben nu wel besloten als raad om niet... Uh, te kiezen voor die uh, ruimtelijke uh, ontwikkelingen, zeg maar die plannen die daar te maken maar stel je voor dat die tijd heel kort is is het dan misschien wijs om daar nu wel mee te beginnen maar dat ligt een beetje aan het feit hoe lang die periode is hoeveel we hebben want stel je voor dat we, dat we weer wachten tot de uitspraak van Raad van State en dan pas beginnen met plannen te maken dan ben ik bang dat we in tijdsnood uh, komen methouden nou, we zijn natuurlijk met betrekking tot de Raad van State, we zijn natuurlijk bij de, bij de, bij de zitting aanwezig geweest, de pleitnotities zijn ingediend. Dus, um, je kan natuurlijk een aantal stappen kan je natuurlijk al gaan inbouwen van uh, what if. Maar um, dat kan natuurlijk niet tot, tot achter de uh, drie cijfers achterkomen om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het uh, verstandig is en die, uh, als u dat uh, wil dan uh, kunnen we die afspraak uh, zeker maken. Of dat wil hier bij de toezegging doen dat op het moment dat de uitspraak van de Raad van State er is... Dat we naar u terugkomen met een, uh, een, een overzicht van waar we dan staan. Welke stappen er genomen zouden moeten worden. En wat het mogelijk voor consequenties ook heeft voor de termijnplanning en dergelijke. Zodat we op dat moment een update uh, hebben en dat we daarover verder kunnen praten. Dank u wel. Dus, uh, dat uh, is nog een vervolg later uh, in de tijd. Dan wil ik iedereen uh, bedanken. Ook de tribune en ook de raadcommissie of als de informatieraad. En dan sluit ik bij deze de vergadering af. Wilt u nog evalueren? Even een vraag zo van... Nee? Niet nodig? Ja. Pieter, uh, we zijn aan het einde gekomen hier van, uh, ja, deze vergadering, het is eigenlijk niet een raadsvergadering, het is een tweede informatieavond, ja. uh, lijkt mij. En ik word er toch niet erg vrolijk van, uh, Dom? Nee, nee, nee, nee, er zit alweer geen schot in, er zijn weer veel risico's, het is weer wachten. Het zijn uh, tientallen risico's die worden ja. opgezond van dit kan er gebeuren en dat kan er gebeuren. Ik heb het gevoel dat het allemaal eventjes een beetje stil ligt. Ja, het, uh, het, het stokt een beetje. De Raad van State, dat is een belangrijk uh, onderwerp. Wanneer komt die uitspraak? Uh, over zes weken. Ze kunnen nog een keer met een termijn van zes weken verlengen. Maar het is vaak genoeg voorgekomen dat het een jaar uh, duurt voordat er een uitspraak is. Dat was vorige keer, hè. Is ja. Meer dan een jaar duurde. En wat in het geval, het uh, plan helemaal wordt afgewezen of delen daarvan wordt afgewezen, dan kan je opnieuw beginnen. Ja, dan kan je helemaal opnieuw beginnen, ja. Het is, uh, en, en dan blijft natuurlijk nog de hele hele discussie over hoe gaat het er nou echt uit zien? Ja. We hebben in het verleden allerlei plaatjes, ideeën, suggesties gehad, waarbij mij het heel erg trof het, het venster op zee op het badhuisplein. afgrijzelijk Ja. ja. Maar, maar ja, ze, ze gaan maar, maar goed. Maar ze gaan wel door met aanmovenen, aankopen ja. en dergelijke. Ja, ja. Dus ja. straks is het kaal. Ja, en, en er is ja. geen plan. Ja, nee. Nou ja, misschien kan ik een aansluiting zoeken met Louis David's carré. Ja. Een mooie vlakte. Ja. Weer een verdieping er ja. Ja. Maar Maar nou ja, goed, uh, hopelijk gaat het wel snel. Laten we een klein beetje positief eindigen. Want de toekomst van. Uh, van Zandvoort en onze kinderen en hangt daar wel vanaf. Ja. Wat wel opvallend is, dat is dat bij het plan Middenboulevard nu de entree Zandvoort is gekomen. Ja. Oftewel stationsplein en omgeving, ja. samenwerking met de spoorwegen. Ja, zelfs het station zelf is nog gearseerd. Precies. De, dus, de, dus dat het het is wel een toevoeging moment. in het plan. Ja. En ik denk dat dat zelfs nog een kans maakt ja. omdat de provincie 5 miljoen uh, ja. daarvoor beschikbaar zou kunnen ja. hebben met een, een basiszond van 5 ton, zodat de, de groepen kan starten. Misschien dat dat als eerste ja. te aangepakken wordt. Hey, denk je dat die te maken heeft met de verantwoordelijkheid van de provincie voor openbaar vervoer? Dat zou best kunnen. Dat zij openbaar vervoer naar Zandvoort toe willen antameren? Ja, dat zou best kunnen. En daarom ook geld erin willen steken? Ja. Maar als je als de trein uit de trein uitkomt en je gaat dan omhoog in je kop en staat soms plein, dan word je toch niet erg gelukkig als het Op dit moment niet, maar daar willen ze dus wat aan doen, klaarblijkelijk. Ja. Nou ja, laten ze daar dan mee starten. In ieder geval iets. Het zou best zomaar kunnen. Ja, maar waarom niet? Ja. Maar om te gaan wachten op de provincie en dan moeten we eerst nog een stuk zand de zee inschuiven. Ja. 90 meter. En, en wie betaalt dat? En, en dat komt jaarlijks terug? Of, of om, om het jaar? Ja, we moeten wat zand bij Ermuider gaan lenen. Ja, ja. zand ligt allemaal daar. Ja, ja. Of ook een eigen pier bouwen. Dan gaat het vanzelf. Precies. Het is ja. een eenmalige investering en daarna doet de natuur zijn werk. Maar om nou te, gaan, te, te zeggen, ik ben gelukkig met deze informatieavond. Nee, nee niet bepaald. Het heeft mij niet gerustgesteld dat dit project uh, opgestoten wordt in de vaart te volkeren. Nee, nee. nee. Het was ook een terechte vraag, is het ambtenarenkorps groot genoeg om dit aan te kunnen pakken? Ja. Wel, geantwoord werd nou maximaal twee deelprojecten en ja. dan is het op. Ja. Ja. Pascal, wat deed de techniek uh, vanavond? Ja. Wat vond jij ervan, um, nou ja, Ik uh, heb wel gewoon meegeluisterd, maar het is niet echt een onderwerp waar ik me mee hou. Het gaat wel over de toekomst van Zandvoort. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ik ja, ben al, nog in een van de jongere categorieën maar er ja, ja. zijn nog, de, nog meer jongeren. Dan en als ik jij uh, nageslag krijgt wat hier uh, wil werken, uh. graag, ja. dan moeten wel de omstandigheden daarvoor zijn. Maar ja, okay. ligt er nou wat de opleiding wordt eerst, hè? Oké, okay, maar daarom gaat dit eigenlijk elke Zandvoort eraan. He? Het is niet een kwestie van de Nee. Ook de nee. mensen die in Nieuw-Noord wonen, hebben hier baat bij. En het is in de toekomst een garantie om hier te kunnen leven. Ja, maar er wordt wel eens gezegd: van uh, jongens, waarom praat u nu zoveel? Doe nou eens wat. Ja. Mouwen opstopen en aan de grond. De... Precies, morgen beginnen. Ja, zo is dat. Ik moet nog even één dingetje zeggen, Pieter. Ja, dat kom. viel mij even op. En ze, een persoonlijke noot. Uh, voor zover ik weet is dit het eerste formele optreden van uh, de nieuwe wethouder van de VVD. Linda Geurzen. En ze maakte mij een prettige indruk. Ja, uh, ze had de portefeuilles goed uh, onder controle. Uh, ze wist er veel van en ze wist adequaat ja, te reageren. Ja. Ik zou zeggen compliment. Ja, ja dat is zeker. Dus. Ja, helemaal mee eens. Oké. Okay. Goed. Zullen we afsluiten, maar... Doen we. Doen we. Ik zou zeggen, de, de luisteraars... Even tussendoor, voor de mensen die niet gekeken hebben naar televisie, ondertussen. Yes. Ajax heeft met 4-0 gewonnen. Oké. Okay. En daarna kunt u ogenblikkelijk omschakelen naar kanaal 40, daar is CFM tegenwoordig. sinds ja, digitaal. Sinds gisteren. Ja, precies. Oké. Okay. Donde Grubber, bedankt. Oké, okay. Pieter Joustra, bedankt. En Paul, oh. erg bedankt. Oh, jullie, jullie ook weer bedankt. Ja, graag zijn de short nodig. Oké, oké. Hoi. Het een cd van um, Oriane Music en de cd heet New Beginnings. We gaan uh, afsluiten dit eerste uur van Peaceful Radio aflevering 747 met uh, Asher Queen en zijn cd This Love. Face uh, ja, Facebook wou ik zeggen, um, daar kan je Peaceful Radio natuurlijk op terugvinden voor de playlist en um, voor uh, verdere informatie. Die spreek je straks naar de andere kant van het uh, nieuws uh, voor nog een beetje uh, fijne muziek. Ik